Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Amsterdam is een stille waken gehouden voor de 17-jarige Lisa die vorige week werd gedood. De herdenking was georganiseerd door bewoners van de opvanglocatie van het COA... waar de verdachte van de moord mogelijk verbleef. Meer dan 20 mensen liepen met witte anjers naar de plek waar Lisa werd gevonden. De Duitse politie heeft zes verdachten in beeld... voor het saboteren van de Nord Stream-pijpleidingen bijna drie jaar geleden... Het gaat om Oekraïnse bemanningsleden van het celjacht dat bij de sabotageactie werd gebruikt. In totaal waren er zeven bemanningsleden, maar één van hen zou zijn omgekomen. Nord Stream was een Duits-Russisch miljardenproject om Russisch gas naar West-Europa te krijgen. In 2022 werden de gaspijpleidingen op vier plekken opgeblazen. Vorige week werd in Italië een Oekraïner opgepakt die de sabotageactie zou hebben gecoördineerd. De omstreden kap van het betonbos in de stad Groningen is na een paar dagen al stilgelegd. Volgens mensen in de buurt zijn er rode eekhoorns gezien, een beschermde diersoort. Ook zouden er huidde houtduiven broeden. De meldingen worden nog onderzocht. Het betonbos op een braakliggend terrein van zo'n 16.000 vierkante meter met honderden volgroeide bomen is geen officieel bos. De gemeente wil er een woonwijk bouwen kogelstootster Jessica Schilder heeft toch de finale van de Diamond League gewonnen. Aanvankelijk leek de Canadese Sarah Mitten de eerste prijs te pakken... maar na protest werd haar winnende poging ongeldig verklaard. Bij het Hoogspringen eindigde Menno Floon op een gedeelde vierde plek. Wereldrecordhouder Armand Duplantis werd zoals verwacht eerste. De Diamond League-wedstrijden worden door veel atleten gezien... als generale repetitie voor de wereldkampioenschappen volgende maand in Japan...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 De opname van Oscar Peterson uh, konden gebeuren... omdat Norman Grant op een gegeven moment uh, zijn Verve-label had verkocht aan Universal, geloof ik. Oh, ja. En dan kon Oscar even een de tijd niet worden opgenomen. En toen dacht hij van nou... Toen vroeg hij Hanske ook van mag ik het dan uitbrengen? Ja, natuurlijk. Uh, banden vol. Ja. Dat mocht uiteindelijk. En dat betekende dat er eerst vier platen werden uitgebracht in... Uh, in 1968 richtte Hans Georg Brunschweer zijn platenlabel MPS op. NPS oh. staat voor Muziekproduktion Zwartswald. Ah, ja, mooi. En later wordt het vertaald in Most Perfect Sound. Dat oh, klopt dan ook oh, wel. Ja, ook dat. Ja. Ja. Op een gegeven moment zijn die opnames wel uitgebracht in een bepaalde set of zo? Ja, eerst op plaat en ja. later gewoon op cd-sets. Natuurlijk ja. in de jaren 90, 80, 90 en ook veel later. Ja. En helaas, Stierf Hans Georg Die komt te overlijden. ja.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 Nergens per nee, Ik kan me iets bevoorstellen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dus het was oh, de vraag oké. toen aan Arnold van Kampen... van, goh, kun jij daar uh, chocolade van maken? Moet, oh, ja, okay, moet maar zo te zeggen. Ja. Ja. En toen ja. belde Arnold mee en zei van... nou, ik heb een cd met allemaal onuitgebracht materiaal. Kom nou even naar mij toe, dan kunnen we naar luisteren. Misschien weet jij wie de bassist is op dit nummer... en dat droom oh, op dat ja. nummer. Dus ik ging naar hem toe...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 Ik denk, nou, die zal toch wel weten waar Oscar Pietersen is. Ja. Dus die chauffeur van die, uh, van die auto, die, uh, die gaat het hotel binnen. Ik vroeg aan hem, hoe weet u waar Oscar Pietersen is? Ik zeg, hij zegt, ja, die ga ik nu halen. Die kom ik halen. Oh. Nou, nou, dank u wel. Ja. Dus ik heb even in de lobby gewacht een tijdje. Nou, en na pakken mee twintig minuten kwam hij, kwam hij naar buiten. Via de lift naar beneden, in een rolstoel weliswaar. Want dat had het ook uh, ongemak, lichamelijk ongemak ja, op dat okay. moment. Geduwd door zijn vrouw, geflankeerd door zijn dochter.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 gepland zijn. Ja, dus ja. daar kon hij... Daar uh, kon hij doorgaan, Nee, nee dus nee, die jurie nee. die had zoiets daar wil ik niet meer uh, naar nee, terug. Nee. Dus toen uh, moest er een andere bassist gezocht worden. Oké. Okay. En op een gegeven moment zei ook Ray Brown... van: nou, de enige bassist die jou zou kunnen bijhouden... is Niels Henning. Oké. Okay. Uh, en ook... Uh, <laughs> ja.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 Goed dat Denen heel goed in jazzmuziek zijn, dat klopt. Dat is ja? uh, dat niet. Er zijn heel veel Denen die goede uh, jazzmuziek ja? zijn. Dat is heel, dat is zeker waar, absoluut. Hoe zou dat ook komen? Inderdaad, ja? nou, ik denk dat dat ook komt dat ook veel Amerikaanse muzikantjes, muziek ook veel naar Denemarken zijn gegaan in de jaren 60, 50, 60, 70. Oké, okay. onder andere Ben Webster heeft daar ook een tijdje ja? gewoond voordat hij in Amsterdam ben, ben Webster heeft ook in Amsterdam gewoond daar oh, is ook al, al verleden, niet, nee. Nee. maar. Uh,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 Bye.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 Oké, nog even terugkomen op die musicaliteit dan inderdaad, uh, Daar moet je iets dieper op ingaan, denk ik. Is dat mm -hmm. de compositie? Een gebruik van uh, ja. Ja, dat, ja, dat is de, de, de manier van hoe hij de, de vleugel uh, ja, streelt, zeg maar. De toetsen van de vleugel streelt, <laughs> ja, ja. Um, een piano is natuurlijk, of kan natuurlijk een heel orkest zijn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 Ja, toch leuk om dat te horen. Ook het leuk om zo'n kenner van je toch bepaalde dingen uitlegt. En, uh, je gaat er toch anders naar kijken. Ja. Anders naar luisteren, inderdaad. Ja, ja. ja. en dat, ja. Komt, dat komt ook omdat ik. Uh, ik heb zoveel geluisterd. Uh, voordat ik überhaupt de piano had om het zelf te gaan beoefenen, mm -hmm. heb ik alleen maar geluisterd. Dus ik had uh, zo'n walkman, zo'n met cassettebandjes. Ja, nog ja En die ja, nam ja. ik ja. ook gewoon mee naar de wc en zo en ja. in bed. Uh, slapen. Ja. Voor, de, voor de slaap, na de slaap, altijd luisteren, luisteren, luisteren. Ja. Ja. Dus mijn.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 Thank you.